Tientallen bewoners van de wijk Kanalen eiland in Utrecht... brengen de nacht door in een hotel vanwege asbestgevaar. De politie en de gemeente sloten gisteren een deel van de wijk af... nadat uit analyses was gebleken dat er bij werkzaamheden... vorige week asbest was vrijgekomen. Zo'n 150 mensen moesten hun huis uit. Gisteravond laat kon een deel van hen weer naar huis... de rest overnacht elders. Het zogenoemde spuitasbest was woensdag vrijgekomen... bij een renovatie van twee flats...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 Met Jan -Willem -Bult en Martijn Grimius. Het is de muziek die vaak aanwezig is zonder dat je het doorhebt. Muziek die normaal gesproken samensmelt met het beeld. Maar nu, voor één keer, staat die muziek zelf centraal. We praten met acteurs, regisseurs en uiteraard componisten. En we draaien muziek uit de onuitputtelijke filmmuziekfonotheek van Jan Willem Bult. Dit is Caro's Nacht van de Filmmuziek. Is op Vier uur lang, de beste filmmuziek op Radio 1. En als je het over filmmuziek hebt, dan hoort daar natuurlijk, ook, dan daar natuurlijk ook de mooiste songs bij die op de soundtrack staan. Zoals deze van Shirley Bassey. Ze zong meerdere keren een titelsong voor een Bondfilm. En uh, dit is er een van. Moonraker. Van Shirley Bessie, Moonraker. Uh, Jan-Willem Bult, goedenacht. Goedenacht Martijn. We gaan vier uur lang veel muziek uitzenden ja, op Radio 1. Ja. ja, is voor jou een droom? Ja, absoluut. Want uh, ik vind dat er veel te weinig filmmuziek wordt gespeeld. En, en het is veel te veel verstopt. En we hebben nu gewoon vier uur lang. En we eindigen straks met een top 10. Mensen kunnen nog steeds bellen. Ze kunnen nog steeds uh, um, uh, op, via onze Facebook, ze kunnen op onze um, e-mailaccount nog steeds. filmmuziek.kro.nl. Uh, exact. 0800 1121 kunnen ze bellen. En KRO's Nacht van de Filmmuziek op Facebook. Um, dus ja, wat zal straks die top 10 zijn? Um, Heel spannend. We gaan praten met uh, componisten van uh, Nederlandse filmmuziek. Uh, we hebben uh, favoriete filmmuziek. Uh, onder andere van uh, Jeroen Krabé. Uh, van uh, ja Jack Godry. Uh, te veel om op te noemen eigenlijk. Um, ja, we hebben echt, net... een echt een vol programma. En ja, we, uh, ja. Dus we uh, moeten ook gauw weer door eigenlijk. En alleen maar goede muziek. Ja. En... We hebben dus net een... Een, een, ja, een, een titelsong gedraaid. En er was een beetje discussie over... in de ja, aanloop naar dit in. programma. Van wat hoort er nou wel en wat hoort er nou niet bij filmmuziek? Um, Martin Koolhoven, bekende Nederlandse regisseur... die zei, ja, hallo, filmmuziek... Uh, dat is alleen instrumentale muziek. Daar horen liedjes niet bij. Dus dit had er eigenlijk niet bij moeten Ja, nou, ik, wij, wij nemen als definitie... alles wat mensen doet herinneren aan een film. En uh, uh, deze film... Uh, die herinner je onder andere door dit nummer. Dus dat hoort er gewoon bij... Uh, Toch? Kijk, filmmuziek is natuurlijk wat anders als het de beelden ondersteunt. Uh, Pop, een popmulietje staat vaak op zich, uh, zit onder de credits, uh, maar ja, het hoort er wel bij. Martin Koolhoven had zich inmiddels wel gemeld bij ons op Facebook... dus we hebben hem even gebeld en hem gevraagd naar zijn favoriete soundtrack. De favoriete filmmuziek van... Hallo, ik ben uh, Martin Koolhoven, ik ben een filmregisseur. Uh, ik vind het best moeilijk om een uh, favoriete score uh, uh, uh, te noemen... Uh, ik denk dat dat per week verschilt. Maar uh, voor nu noem ik... The Assassination of Jesse James... by the coward Robert Ford. Dat is een, uh, een hele mooie film. En een geweldige score... Uh, van Nick Cave en uh, Warren Ellis. Uh, ik vind dat... Uh, dat uh, ja, als je me vraagt... om een favoriete score... dat het, dat het niet alleen maar... Een, een, een, een filmmuziek moet zijn... die geweldig goed in de film werkt. Want dat is zo. Maar dat hij ook... Uh, op zichzelf staand uh, uh, mooi moet zijn. Dus dat je het ook gewoon thuis kan draaien. En ik denk dat het van alle soundtracks die, ik, die de afgelopen tien jaar uh, gemaakt zijn, misschien wel langer, dat, dat, dat dit degene is die ik het, uh, die ik het meest thuis uh, heb gedraaid. MUZIEK TOP 10. De filmmuziek top 10. Ja, uh, we gaan tussen vijf en zes de filmmuziek top 10 uh, uitzenden, hein, Jan Willem. Ja. Uh, en uh, mensen kunnen daar... Voor stemmen, filmmuziek, hetkro.nl. Of uh, mensen kunnen even bellen, 0800-1121. En dan met al die stemmen gaan wij proberen iets moois samen te ja, maken. En, en er begint zich al een top 10 te vormen. En het is ongelooflijk spannend en ongelooflijk ingewikkeld. Want wat is nummer 11, weet je wel? Het is ongelooflijk moeilijk. Ja, precies. Uh, mensen kunnen gewoon mede. En uh, de hele nacht, tot 6 uur, is het dus de nacht van de filmmuziek. We gaan een paar componisten er even uitlichten. Grote componisten waarvan je zegt... Van, nou, die verdienen het eigenlijk om iets langer belicht te worden. Een daarvan is uh, John Williams. Ja, John Williams. Um, vooral bekend van de films van uh, Steven Spielberg. Maar zo ongelooflijk rijk uh, oeuvre en zo ongelooflijk veel gemaakt. Uh, van oorlogsfilms tot grote heldenfilms. Kleinere films. Um, uh, uh, drama's. Ik heb uh, hier allereerst een stuk uit uh, de film Saving Private Ryan... Um, en dat nummer dat, uh, zit in de opening van de film. Heel rustig. En de soldaten die in die schepen richting de kust van Normandië gaan. Het nummer heet Omaha Beach. Ik denk dat heel veel Nederlanders wel eens uh, in Frankrijk in die landingsgebieden zijn geweest. Wat is hier kenmerkend John Williams? Dat het ongelooflijk goed in elkaar zit. En, en dat, wat je niet zou verwachten is dat een, een oorlogsfilm heel traag begint. Dat voel je hier een soort traagheid. Het bouwt wel op, maar... Um, ja, er zit eigenlijk, als je de beelden erbij ziet... Zie, zit er een soort spanning tussen de snelheid van de muziek en... of de traagheid van de muziek en de snelheid van de beelden. Um, ja, om dat te zeggen iets kenmerkends. Hij heeft eigenlijk geen trucjes. Het is iemand die zo'n enorme variatie aan muziek heeft. Dat uh, kan ik uh, bijvoorbeeld illustreren door een, uh, een andere film die hij gedaan heeft. Um, Schindler's List. Dat was met uh, Steven Spielberg. Uh, de enige film waar Steven Spielberg ooit een Oscar voor kreeg. En uh, daar heeft hij een geweldig thema gemaakt op viool. Maar ik laat even de piano versie horen. worden al bij stil van. Hè? Er zit zo'n ongelooflijk veel gevoel in. Elke toets is, is raar. En een heel mooi thema. We er niet overheen te praten. Nee, dat is ook het lastige. We willen veel muziek laten horen en, en dan willen er toch wat bij vertellen. Maar um, ja, we kiezen er een beetje voor om dan af en toe ietsje, ietsje bij de muziek te zeggen. Het is, het is heel ondankbaar om dat te doen, maar um, des te meer kunnen laten horen. Bijvoorbeeld iets compleet anders. Het thema van de film Superman. maar het is ook heel klein, kan hij zijn composities maken. Ja, eigenlijk, als je het vergelijkt met andere componisten die, van actiefilms... Dan, dan blijft het bijna, zou je zeggen, dun. Het is, het is, het is heel erg gedragen, heel erg uh, uh, meeslepend. Maar het, het overdondert je meer op een inhoudelijke manier... dan op een effectachtige manier. Het is het ja, thema ook zo bekend, weet je ja. wel. Hou jij hiervan, van, van dit soort muziek? Ja, in principe vind ik al die dingen in de, in de context waarin ze gemaakt zijn vind ik fascinerend. En uh, daarom verzamel ik dat ook allemaal. Ja. Um, dit is niet iets wat ik regelmatig speel als ik thuis achter mijn computertje uh, lekker omringd wil zijn door muziek. Um, maar ja, dat is, het is zo raak, het is zo scherp en zo helder. Dat, uh, dat hoort ook bij John Williams. Um, een andere film waar ja, iedereen hem ook van kent: uh, weer een Steven Spielberg-film, is E.T. En op, bij IT doet hij het weer op een uh, hele andere manier. En dan moet je vooral luisteren naar hoe hij een bepaalde doelgroep wil aanspreken. Hij is heel goed in staat om voor verschillende films, verschillende thema's, verschillende doelgroepen ook aan te spreken. IT. De beste man is nu, uh, is nu 80, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Stilgang is strong. Ja, want hij, hij maakt nog steeds soundtracks. Uh, Munich heeft die soundtrack ook uh, van ja, gemaakt. Kan ik kan wel een stukje van laten horen. En uh, dat is uh, een film uit 2007, vijf jaar geleden. Ja, dat gaat over de, de aanslag van de um, uh, Palestijnse terroristen... op de atleten in, uh, in München. Um, ja, ook heel bijzonder. Heel, heel, nou, het, het gaat door mijn en been, zou ik willen zeggen. de muziek van John Williams uit de film uh, Munich. Um, en als je nou één stuk mag kiezen voor hem... waarvan je zegt, nou, dat zou ik in zijn geheel willen laten horen. Welk stuk is dat dan? Uh, ik, kan, ik kan niet kiezen, maar <laughs> ik, heb ik heb toevallig als volgende ik klaarstaan. Uh, uh, hij, heeft, hij heeft voor een, voor een Aziatisch uh, verhaal... Uh, een beroemd Aziatisch boek, uh, Memories of a Geisha, heeft ook de muziek gemaakt. En hij, hij weet dus ook op een hele goede manier... die cultuur in zijn muziek... Te verwerken. En, uh, en natuurlijk heeft hij zijn opdracht om dan een grote internationale film te maken en het ja, bijna te verwesten. Maar de wijze waarop hij uh, Sayuras team uh, doet in uh, Memories of Geisha is, is ook ja, een hele, hele speciale. Uit de film uh, Memories of a Geisha, Sayuri's theme van uh, John Williams. De filmmuziek top 10. Ja, je kunt nog steeds uh, mailen, je kunt nog steeds uh, van alles uh, mailen... filmmuziek at voor die filmmuziek top 10. Als je zegt, nou, die, die moet daarin, tussen vijf en zes gaan we hem uitzenden. Filmmuziek top 10 filmmuziek, of Jan weer op onze Facebook, hè? Ja, Facebook, uh, Karo's Nacht van de Filmmuziek. Je mag ook twitteren, hashtag filmmuziek. We zijn los. Oké, okay, we gaan het uh, doen. Tussen 5 en 6 dus, de Filmmuziek Top 10. Mailen. Het is tot zes uur, de nacht van de filmmuziek. Wie is het met je? Ik voelde mijn wat? of is waar je woonde? Ik ben nog bij je thuis geweest in de Alkmaar, maar je moeder zei dat je er niet was. Ik was bij een vriendin, was helemaal kapot van het ongeluk. En voor het eerst tijdens deze nacht van de filmmuziek is aangeschoven Ringer Koning... Multimedia-componist. Uh, ja, we gaan het jou, met jou hebben, Ringer, uh, uh, een paar keer over de kracht van geluid. Je ja. weet als geen ander de, de, de kracht van het uh, geluid, want ja, dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden hè, met de film. Ja, ja je, ik zat me net te bedenken: je kunt natuurlijk niks uh, horen wat niet bedacht is van tevoren hè, bij een film. Dus alles wordt over nagedacht. Dus het geluid, ook alles wat je hoort, is lang en breed over nagedacht en gediscussieerd. Dus... Nou, je, je hebt als componist heel veel gebruik gemaakt van uh, muziek uh, en, en beeld. En dat kun je bijna zeggen misbruiken. Want je kunt, je, kunt, je kunt op allerlei manieren de mensen manipuleren met geluiden. Uh, ja, dat is eigenlijk wat je constant doet. Want uh, je, je moet je voorstellen, stel je ziet een... Uh, uh, een jongstel in een cabrio door een landschap rijden... of je ziet een, uh, een huis uh, s'avonds met, uh, met uh, een raam waar licht uitschijnt... dan moet je je voorstellen dat, als je t, dat iedereen heeft die beelden alles een keer heeft gezien. In wat voor film of documentaire of waar dan ook maar. En als je daar muziek en geluid bij gaat plaatsen... dan probeer je dus als regisseur te duiden... van hoe moet de kijker deze keer dit shot interpreteren? Ja, voordat we overgaan... want dat doen we in het volgende uur... maar voordat we overgaan tot een paar... Concrete voorbeelden, even gewoon voor de mensen thuis... die nu misschien in bed liggen of onderweg zijn uh, en aan het rijden zijn. Dan moet, je, dan moet je misschien niet helemaal meedoen, maar doe even je ogen dicht. En, uh, ja, misschien niet handig, maar doe even, nee, je, doe even je ogen dicht. En, uh, en dan heb jij een beeld en daar gaan we wat geluiden ja. onder zetten. Waardoor je dus ja. merkt van hoe dat werkt dan met het geluid. Uh, welk beeld, waar, waar zijn we? Nou, het is uh, tegen de avond, de zon is net onder... En uh, de camera zoomt in op een huis waar er in één kamer nog een beetje licht brandt. En langzaam zoomt die in. Ja, en dan, dan hoor je dit geluid eronder. krekeltjes, vogeltjes, kikker. Het is een, het is een bijna een vakantiegevoel, krijg ik ervan, hè? Ja, nou ja, je weet nu onder andere al dat het dus waarschijnlijk ergens aan een meer staat, dit huis. Hè? Want je hoort kikkers, je hoort wat vogels. Het zou ook ochtend kunnen zijn. Ik denk dat het misschien eerder ochtend is dan avond. Maar goed, je weet dus al een aantal dingen over deze locatie. Het is niet in een stad. Hè? Dus op deze, op deze manier heb je al gewoon duiding gegeven aan dit beeld. Ja, De rekeltjes die gaan langzaam weer weg. Nog even weer het beeld. We hebben dus een, een huis... Het is donker en de camera, uh, camera die, uh, die zoomt langzaam in. Op een uh, raam waar nog een beetje licht brandt. Ja, ja. En precies. En dan, dan zou je ook maar zo eens een heel ander uh, geluid erbij kunnen doen. Dat klinkt al een stuk uh, onaangenamer, hè? Ja, ik zit me even af te vragen. Is dat nou onweer of is het vuurwerk bijna? Ja. Maar uh, <laughs> als het onweer is, dan... Uh, ja. Ah, kijk, dit is echt wel onweer. En een beetje regen op de bladeren. Dus dat zou ook alweer een beetje onheilspellend kunnen zijn hè, voor wat er, wat er staat te gebeuren. Ja. In één keer heb ik een heel ander beeld van het huisje. Ja, absoluut. Het is daar niet meer zo vrolijk en gezellig als dat we eerst dachten, toch? Nee. Uh, zo, zo word je dus constant uh, door de muziek, door de geluiden in film ook aan de hand genomen. Wat voor sfeer het oproept. Niks is zomaar. Nee. Daar is echt over nagedacht en uh, ja, de regisseur wil jou een bepaald gevoel geven. En dat kan natuurlijk ook, je wil jou misschien ook wel even op het verkeerde been zetten. Of juist dat je heel erg meegaat in het gevoel wat hij wil. Maar dat is gewoon de functie van eigenlijk alle geluid. Ik bedoel, een horrorfilm is niet spannend als er geen geluid en muziek bij zit. Dus misschien waar je niet gelijk naar binnen zou lopen om twaalf uur s'nachts? Ja, het zou als een sprookjeskasteel kunnen zijn waar vreemde dingen gebeuren. Ja. Nou, is het is wel een beetje sprookjesachtig, vind je niet? Ja, dat er een keer een heel raar wezentje uit het, uh, uit het uh, huis komt. Ja, dat de kopjes gaan bewegen, de kast open open opengaan. Maar om de melodie te horen hoef je ook niet echt bang te zijn. We hebben een beetje stilgestaan bij de kracht van het geluid, uh, uh, Ringer. Uh, het volgende uur dan, dan gaan we eens wat meer in op wat concrete films. Hè? Want films, daar ja. is het ongelooflijk veel gebruikt. Uh, en uh, alleen al door het geluid zie je dan in één keer een heel ander beeld... dan dat je misschien in eerste instantie uh, zou zien, uh, Ringer. Uh, dankjewel en tot straks. Oké, okay, tot zo. You The Against All Odds uit de uh, gelijknamige film, 1984. Hè? Taylor Heckford, regisseur, maakte ook een uh, an officer en a Gentleman. Trouwens, uh, Phil Collins wordt veel, uh, veel genoemd... want hij uh, heeft ook prachtige muziek gemaakt voor Tarzan. En dit uh, nummer uh, Frits van Riel uit Utrecht mailde ons op filmmuziek.nl. Die vond dit een van de mooiste soundtracks. Dus uh, mede voor Frits van Riel. Uh, we gaan zometeen een spel spelen in, uh, in de nacht uh, van de filmmuziek. Het idee is eigenlijk dat je dus... Op basis van een fragment. de titel van de film uh, raad. En als je nou zegt van. Nou, nou, nou, ik, ik snap er helemaal niks van. dan laten we de soundtrack horen. Inzet is. de soundtrack van Les Intouchables. die uh, nu draait in de, in de bioscoop. En je krijgt, als je dus het al weet. bij alleen het fragment. krijgt er ook nog een bioscoopbon bij. Nou, allemaal bellen zou ik zeggen. 0800 1121. Uh, vooral bellen dus. Uh, voor dat spel 0800 1121. 2, De favoriete filmmuziek van... Mijn naam is Bart van der Lisdonk. Ik maak uh, muziek voor uh, film en tv en theater. En mijn uh, favoriete filmmuziek... Is iets te veel om op te noemen. Maar ik moet, als ik daaraan denk, ik moet altijd denken aan uh, de hoofdmelodie van Basic Instinct. Die vind ik weergaloos. Um, ook zonder de film, en dat is vrij zeldzaam. En waar ik ook moet denken, wat echt in mijn hart is gekropen, is uh, Danny Elfman kent iedereen. Maar zijn muziek voor Dolores Claiborne... heeft een, een, een melancholie. Die ik daarna bij hem eigenlijk nooit meer gehoord heb en die ik ook fantastisch vind. You know, it's Clay, what the hell? Oh, my God. She killed her. This is not a trial. This is a preliminary inquest in all cases of death as suspicious in nature. Someone to see you here. I told you I don't want no lawyer. Dolores, It, it's your daughter. When was your last visit? Fifteen years ago. I didn't kill her. I'm not murder that witch anymore, and I'm wearing a diamond tiara. We need a piece of your hair, Miss Clever. Take what you want. I ain't doing any beauty pageants this week. That is the last guy in the world you want to make an enemy out of. Motive money. I ain't making one. I'm keeping one. Eyewitness testimony. What is that supposed to mean? A documented history of threats. You're gonna tell me you don't remember him. Savina. We met before, Miss Sir Charles. Let me alone! I was the investigator when your father died. No. Maybe we should finish what was started 20 years ago. You honest to God don't remember, do you? this Miss disclaimer people do have a tendency to take some bad falls when you're around what did you do to him mommy why can't you believe my mother because she's done it before you don't believe me do you selena get in the house right now i am in the house academy award winner cassie bates jennifer jason lee an accident dolores en be unhappy best Dat, was de filmtip. Dat was de filmtip van uh, filmcomponist Bart van der Listonk... en dankzij hem hoorden wij muziek uit de film Dolores Claiborne. En zometeen nog een heel lang interview he, met Bart van der Listonk. Ja, zeker. Hij gaat uh, dieper in op het gebruik van thema's... Uh, het maken van uh, soundtracks om naar te luisteren... of een, tijdens de film van te genieten. Een heel interessant interview. We hebben net een oproep gedaan voor een, een spel. Uh, we gaan een, uh, ja, een filmspel uh, doen. Inzetten uh, een soundtrack van Les Intusiabelen. Bram, goeienacht. Ja, hallo. hallo. Uh, wat is jouw favoriete soundtrack eigenlijk? Ja, ik, want ik had begrepen vanuit de reclame van de week voor de Radio 1. Ja. Dat je... Dat het om een Hollands-talige uh, top 10 ging qua films. Nee, dat hoeft niet hoor. Dat mag van alles zijn. Nee. mag ook het algemeen, Ja, dus je schiet er schieten me er zoveel... Uh... Oh. En welke schiet je als eerste te binnen? Uh, dat is een hele oude cowboy-film. Uh, M'er als... Daughter. Gold. Oh, ja. Ja. ja, ja. En dat is met José Feliciano, dacht ik. Dat, dat is muziek waarvan jij zegt nou. Daar word ik stil van. Ja, dat vond ik heel mooi. En ja. de kanonnen van Navarro. En, en natuurlijk, je hebt heel veel muziekfilms. The Lost Walls. Ja. The Sky Superstar Hair. Zeg, Bram, we gaan een spel spelen. Ja, ik. Uh... Eh, Want we hebben namelijk. Een, een, een, een, ik heb namelijk een fragment klaarstaan van een Nederlandse film. Oh, dat heb ik al verklapt, maar goed, dat hoor je ook zo meteen vanzelf. En de vraag is uh, welke film het is. Je hoort alleen het fragment. Als je nou zegt van, ik weet het al, uh, bij dit, alleen dit fragment... dan krijg je voor ons en een soundtrack en een bioscoopbon. En als je zegt nou, ik, ik weet het niet. Ik wil toch ook graag de soundtrack uh, van deze film erbij horen. Dat kan ook, maar dan, dan lever je wel de bioscoopbon in. Oké? Okay? Okay. Laten we eerst uh, het fragment van de film horen. Hoe is het met je? Ik voelde mijn hart te korrot, ik dus wist waar je woonde. Ik ben nog bij thuis geweest in Alkmaar... maar je moeder zei dat je er niet was. Ik was bij een vriendin. was helemaal kapot van het ongeluk. Nou, kapot van het ongeluk. Wat, welke film? Waar zou dit uitkomen, Bram? Ik heb geen idee. Nee? Nee, maar nee, ik wel, heb maar, de laatste tien jaar weinig Hollandstalige films gemaakt. Nou, maar deze komt wel iets, uh, is wel iets langer gereden dan tien jaar, hoor. Ik denk dat je hem gezien hebt. Ja, ik denk het ook. Maar zult, ja, dan, dan verspeel je nu eigenlijk uh, de bon, de bioscoopbon. Dan ga je eigenlijk nog voor... Uh, de soundtrack van Les Intouchables. Zal ik uh, de soundtrack maar laten horen van de film? Ja, dat is goed. Van uh, Rogier van Otterlo. Zo jaren zeventig. Kom op, Bram. Dit is je nou, kans. Uh, Turks fruit. Ja? Ja, ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, Hartstikke goed. Gefeliciteerd, Bram. Turks fruit, dat was uh, dus de goede oplossing. Je krijgt van ons in ieder geval uh, die soundtrack... En uh, geniet nog even van uh, de muziek uit Turks Fruit. Oké, okay, dankjewel. filmmuziek soms lekker zijn, hè? Ja, dit blijft lekker. Het voelt lekker, maar dat komt ook omdat ik natuurlijk, de film heb gezien. En uh, dan draag je dat met je mee. Ja, maar maar zou die film, als je de film niet gezien hebt... dan is het ook wel een lekker tempo, ja. vrolijk, meeslepend muziekje. Bram uh, wist dat dit uh, uit de uh, Turks fruit kwam. En hij krijgt de uh, soundtrack van Intouchable. Uh, en uh, jij ja, zijn nog even... wie fluit die nou? Ja, geen idee. Dus de volgende quizvraag. Ja. Als je het weet, filmmuziek.nl ja. Gaan we kijken of we nog een troostprijsje hebben. Um, ik had van de week een interview met uh, filmcomponist Bart van der Listonk. Uh, de nieuwe speelfilm van uh, Jos Stelling, Het Meisje en de Dood... Uh -huh. die tijdens het Nederlands Filmfestival in primaire gaat. Wij kennen elkaar van een korte jeugdfilm die uh, net recentelijk op televisie is geweest... Meneer Braker. Dat is een film die moest de eerste vampier, de eerste weerwolvenfilm voor kinderen zijn. Hoe ga je met zo'n opdracht aan de slag als componist? Wat is je werkwijze? Ik begin met het scenario te lezen. Uh, dan vormt zich vaak al wel een soort beeld. Dan moet ik al op gaan passen, want uh, je moet natuurlijk flexibel blijven uh, daarin. Uh, dus vervolgens, uh, in, in dit geval, want dat was een productie die moest heel snel... Uh, na het scena scenario te lezen, uh, één keer gebeld met de regisseur Boris Pavlikonen. Ik, ja. Ja, ik kende hem al wel. Maar had nog nooit met hem gewerkt. En uh, dat was heel grappig, want op basis van dat ene telefoongesprek. Ik denk een half uurtje, drie kwartier. Uh, hadden we zoveel uh, punten al uh, afgekaart. Noem het maar zo. Vooral instrumentarium. En hij hij heeft natuurlijk, uh, had natuurlijk allerlei ideeën over uh, de inhoudelijke. Uh, wat hij graag wilde was dat het het gevoel gaf van een locatie. Namelijk. Duidelijk niet Nederland. En een beetje richting de Balkan. Maar dat hoefde niet heel erg specifiek. En hij zei ook, dat vond ik heel fijn om te horen. Hij zei, als het zonder muziek kan, dan wat hem betreft ook liever gewoon zonder muziek. Dat ben ik ook groot voorstander van. Maar hij zei ook, ja, het is een low budget productie. Je weet nooit wat je terugkrijgt na de draaiperiode. Dus hier en daar zal je ook moeten helpen met muziek. Dus je kan niet, niet helemaal van tevoren vaststellen waar wel en waar niet. En op basis daarvan uh, kon ik eigenlijk al een paar schetsen maken. Dus voordat, uh, de, voordat er gedraaid werd, dat was ook heel leuk. Dat maak je zelden mee dat er, een, uh, althans maak ik zelden mee, dat er een, uh, een postproductiebijeenkomst was voor het draaien. Dus alle mensen van de postproductie, de montage, de mix, uh, de special effects, uh, geluid, uh, muziek kwamen even bij elkaar om dingen te overleggen. En dan, dan, dan, dan wordt, dat, dat, dat helpt ontzettend voor iedereen, denk ik. En daar kon ik dus ook al, uh, al wat dingen laten horen. En het, het grappige was dat het belangrijkste uh, gevolg van mijn demo was... dat mensen na gingen denken over uh, het, uh, wanneer wordt het te eng. Want er was een leeftijdsgrens aan... Uh, deze productie, voor jeugd, het mocht niet onder 9 plus komen. Uh, of niet, hoe noem je dat, niet boven 12 plus. Ja, het was een productie voor de kinderzender ZEP. Ja. En daar kijken kinderen van 6 tot 12 naar. Nou, Zo'n onderwerp leent zich natuurlijk iets voor iets oudere kinderen... maar inderdaad uh, moet wel toegankelijk blijven voor 9 jaar en ouder. Ja. En dat was natuurlijk voor mij een heel belangrijk uh, ja, dingetje om in de gaten te houden. Dat het, dat het dus niet te eng moest zijn... Wat op zich natuurlijk heel spannend is. Want je hebt het over een, een, een weerwolvenfilm. en mag niet te eng zijn. Is het niet raar dat er in zo'n genre... dat je dan niet te eng mag worden? Nou, is voor iedereen verschillend, ongetwijfeld. Maar het, het, wat zo fijn was in dit, in dit geval... en wat zo mij, mij zo goed uitkwam. Kijk, ik wil, ik wil eigenlijk altijd het liefst... met muziek iets anders uh, vertellen dan wat je ziet. Want wat je ziet, dat is er al. Dus als je met muziek nog iets anders kan laten klinken... dan maak je het verhaal dieper en uh, gelaagder. En gelukkig was het filmpje heel spannend om te zien. Het was heel mooi gedraaid en dus werd heel goed gespeeld. En je, uh, je, je voelde het aan alle kanten. Dus kon ik uh, iets, iets verklanken wat je niet zo goed zag... en wat wel heel erg in het scenario zat. Het draaide een beetje om een, om een weerwolf... die eigenlijk vond dat hij vegetarier moest worden. En het draaide in zoverre ook om uh, het, de hoofdrolspeler... De, de kleine jongen die dus de, de kampleider niet vertrouwt... en vermoedt dat hij een weerwolf is... Die, die wordt gedreven door verwondering, niet door angst. Hij is wel een beetje een scheiter, want hij durft niet van de tokkelbaan aan het begin... Maar die, die, die kamplader die intrigeert me en hij wil daar meer van weten. Dus ik ben met muziek veel meer gaan zitten op, op inderdaad verwondering... en op, op magie en uh, klanken die, die licht zijn en, en sprookjesachtig. Ja. Hij staat gewoon te spelen. Met, uh, we zijn bezig met de nacht van de filmmuziek. En uh, we hadden iets ingestart en dat is in één keer gestopt. Wat is er gebeurd, Jan-Willem? Kun uh, kunnen we het even terughalen? We gaan misschien even op zoek naar... Uh, okay. Gewoon even wat muziek. Zoek maar even wat muziek uit. En dan gaan we rustig op zoek naar uh, het interview waar jij mee bezig was. Je nee, van het is de klanker, dus je werkt eerst heel erg vanuit geluid... voordat je eigenlijk naar instrumenten komt of naar thema of naar... Uh, dat gaat heel erg door elkaar. Klanken bepalen vaak niet alleen... maar het zijn heel essentieel of heel uh, bepalend in het gevoel en de sfeer. Dus uh, lage uh, of, of scheurende uh, klanken... die uh, wekken spanning op. En, uh, en uh, dissonante klanken uh, ook. Terwijl uh, lichte, uh, hogere klanken... Uh, veel meer rust kunnen geven. Je kan hoge klanken kunnen ook snerpen... en dan gaat het weer ergens anders heen. Uh, als ik nu denk aan de andere kant... als je denkt puur in muziekinstrumenten... kijk, een piano klinkt niet eng of, of rustgevend. Dat, bij, dan ligt het heel erg aan wat voor noten je speelt. Het geldt voor elk instrument. Elk instrument kan uh, eigenlijk uh, alle, alle verschillende sferen wel... Uh, laten, laten doen klinken. In zoverre gaat het wel erg om de noten. Maar bij veel muziek maak je natuurlijk heel veel gebruik... van combinaties van instrumenten... en van minder concrete klanken. Dan moet ik zeggen dat in meneer Braker... Ja, afgezien van een glasharp, wat, wat je niet zo vaak tegenkomt... waren het ook wel altijd allemaal gewoon instrumenten. Klopt het een beetje dat je dan in, in zo'n geval... omdat het niet te een moest worden, de clichés probeert te vermijden? Als we over spannende films hebben, dan denk ik meteen aan, aan Psycho. Met die hele hoge klanken yeah, waar je het net over hebt. Yeah. Die, die, die... Tuurlijk. Nee, ik vind, cliché is, is, is ook een middel. Michiel Verjaarsveld, die uh, had ik ooit een grappige uh, conversatie mee. Ik was voor hem bezig voor de film Kufte, de telefilm. En dat is een comedy. En... Uh, ik had een, een eerste stukje gemaakt en uh, we belden daarover... en hij zei, ja, ja, als je het zo doet, dan uh, maak je er drama van. En ik was een beetje verward. En ik, ik, ik dacht, wat is er mis mee? Nee, het is een comedy. oh ja, en, uh, maar, maar wat is dan comedy? Nou, we zijn misschien uh, gewoon uh, een beetje op het cliché gaan zitten... Met, met een cliché vertel je het publiek iets. Het gaat eigenlijk allemaal om uh, hoe, je, hoe je communiceert met de kijker. En als je een cliché gebruikt, dan vertel je eigenlijk aan de kijker... het is niet echt. Of het is, dan benadruk je dat je het niet serieus hoeft te nemen. Uh, ik denk dat orkestraal voor een film is al een cliché is. Maar orkestrale muziek kan... Met orchestrale muziek kan je de wereld verklanken, daar kan je alles mee. Dus dat is een soort basis die uh, een, een traditie is geworden, die dus eigenlijk ook niemand meer opvalt. Dat is ook het mooie aan, aan orkestmuziek. Die, dat kent iedereen zo goed, dat neem je voor lief. Dus dat is al één factor die heel belangrijk is voor mij, volgens mij voor veel muziek, is dat je er niet zo bewust van bent. Dat is al wat, wat gebeurt op het moment dat je een orkest gebruikt. En vervolgens kun je. Ja, goed, wat dat betreft zijn clichés niet alleen handig voor comedies, maar ik denk dat je voor het gevoel van romantiek bijvoorbeeld of van heroïek, heb je ook clichés. Heroïek uh, zet je koperblazers in, romantiek uh, zijn de strijkers. Uh, actie is het slagwerk. Dus in zoverre, je kunt startend vanuit het cliché van het orkest kun je heel goed uh, dingen doen die nog nooit iemand gehoord heeft. En ik denk, I, denk aan John Williams. Die heeft die, met zijn uh, muziek voor Star Wars bijvoorbeeld... heeft hij een cliché geschapen. Dat, dat, dat wordt gememd, her en der, overal. Maar op het moment dat hij dat maakte, was het uh, baanbrekend. En mijn ervaring is met hem nog steeds... als ik bijvoorbeeld uh, de, de filmmuziek van Minority Report die hij heeft gemaakt... Is, is hier en daar echt... Ja, dat, er zitten klanken in die ik me niet kon voorstellen. En dat is ook allemaal gedacht vanuit het orkest. En wat hij doet met Harry Potter... is een behoorlijke stapeling van clichés... vanuit Tchaikovsky uh, of Saint-Saëns. Maar ja, ook daar zet hij iets neer... wat uh, net zo goed als dat je Harry Potter... had je nog nooit gezien, maar toen je het zag... Zag het eruit alsof je het zelf gedroomd had, zeg maar. Zo is die muziek is ook een soort sublieme sprookjesmuziek. Dus aan de ene kant heel, heel bekend voor iedereen, heel rustgevend in die zin. En aan de andere kant uh, extreem creatief en, uh, ja, en geweldig, fantastisch. Goeie filmmuziek, dat herinneren we ons, hè, de thema's van goede filmmuziek. Maar kun je naar alle filmmuziek ook zonder filmbeelden luisteren? Uh, nou ja, ik denk dat goede filmmuziek uh, vormt een huwelijk met de film... en vormen samen een geheel. Oftewel, de filmmuziek zonder film is niet compleet. En muziek die niet compleet is, uh, is moeilijk om naar te luisteren. In principe. En natuurlijk zijn er eindeloos uitzonderingen op. En het is natuurlijk ook zo... Als ik bijvoorbeeld denk aan die Harry Potter muziek die ik heel graag hoor... Uh, die wordt heel zacht gebruikt vaak onder de film. Dus dan, dan laat je in zoverre weer een, een factor van de muziek weg. Want je, je hoort alleen maar eigenlijk de bovenlaag. En, en in zoverre wordt het dan samen weer een geheel met de film. Maar ik denk dat er heel veel steengoede filmmuziek is... die uh, niet fijn is om te horen zonder film. Toch moeten ook cd's van grote films verkocht worden. Ja... Ik denk... Kijk, een, een speelfilm duurt vaak twee uur. Een cd... Uh, nou, drie kwartier... Nee, drie kwartier weet je niet. Uh, een dik uur. Dus je kan de helft er al uitsnijden. En dat scheelt een boel. Soms dan heb je cd's, weet je, dan, uh, daar staan dan liedjes op. En in de film zit er dan een half liedje. Op de cd staat een heel liedje. Dus je kan op die manier uh, de muziek uitbreiden... Ten opzichte van de film. En, of, of, enerzijds uitbreiden als het om liedjes gaat, anderzijds ook inkrimpen wat de filmmuziek betreft. Uh, want er is denk ik geen soundtrack CD waar alles op staat. Ik, heb, ik moet ook denken trouwens aan uh, de uh, soundtrack van Batman, die, me, die ik waanzinnig vond onder de film. Maar toen ik de cd hoorde, dacht ik. Vond ik het kaal klinken. En, uh, ja, helemaal niet zo lekker warm en wollig en uh, breed als dat ik het onder de film gewend heb. Wat natuurlijk, in de film heb je er heel veel geluid bij. Uh, van alle actie en dialogen. En die, die maken het, het geluidsbeeld weer compleet. Ik ben nu zelf met het Meisje in de Dood uh, bezig met de soundtrack CD. Daar heb ik ook erg veel uitgeknipt. En van een paar stukken wel een, een soort van bescheiden remix gemaakt. Omdat het ja, in een huiskamer het toch niet zo bevredigend was als ik het onder de film herinner. Uh. Ik Phil Collins en uh, Look Through My Eyes uit uh, Disney-film A Brother Bear. En uh, ja, daarvoor hadden we een prachtig interview met Bart van der Liesdonk. En uh, daar zouden we nog een prachtige soundtrack achter horen. En toen werd het ineens heel stil. Jan-Willem, uh, dat, dat, dat, ja. dat, dat houden we te goed, hè? Ja, hij had ons muziek gegeven uit die nieuwe film die, uh, van Jos Stelling... die tijdens het Nederlands Filmfestival in september pas in première gaat. Dus we hadden een primeur. Hopelijk later in de uitzending hebben we nog ruimte om... We hebben uh, nog drie uur, hè? Drie uur lang de nacht uh, van de filmmuziek tot uh, zes uur. En als je nou iets hebt van... Uh, tussen vijf en zes gaan we namelijk die top tien van uh, de filmmuziek uitzenden. En als je nou denkt van dat nummer, die soundtrack... Die moet daarin. Mail dan even filmmuziek.kro.nl of bellen 0800 1121. En dan gaan we zo'n prachtige lijst samenstellen: tussen 5 en 6. De hele nacht nog ruim baan voor de filmmuziek. En trouwens, de muziek die je nu op de achtergrond doet, komt ook van een Disney-film. Een hele andere Disney-film: ja. Pirates of the Caribbean. Uh, Hans, uh, Zimmer, hè? Hans Zimmer, Zimmer. Ja. Ja, de Duitse componist, heeft dit gemaakt. Laten we nog een klein stukje ervan meenemen. Tot het nieuws van drie uur en zometeen dus veel meer filmmuziek in Karo's Nacht van de Filmmuziek. Van de filmmuziek.